Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote brand in de binnenstad van Sneek is onder controle. De brandweer gaf om iets voor zeven uur het zijn brandmeester. Er is nog wel wat vuur, maar dat kan zich volgens de brandweer niet verder uitbreiden. De brand ontstond in het dak van een uitgaansgelegenheid. Alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. Het dak van het pand in Sneek is volledig verwoest. De rest van het pand heeft veel rook- en waterschade. De politiehond die afgelopen woensdag in Dalfsen werd neergeschoten, is alsnog doodgegaan. De hond werd ingezet toen een arrestatieteam een verward persoon probeerde te arresteren die met een wapen in zijn tuin zat. In de chaos die ontstond keerde de politiehond zich tegen de agenten. Om de aanval te stoppen schoot een van de agenten toen op de hond. Het dier werd dezelfde dag nog geopereerd. Een woordvoerder zei daarna dat het goed ging met de hond, maar gisteren is het alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Nicki Minaj heeft haar excuses aangeboden aan haar fans. De wereldberoemde rapper annuleerde gisteravond haar concert in Manchester. Gistermiddag werd ze op Schiphol aangehouden... omdat ze softdrugs bij zich had. De zangeres heeft een boete van 350 euro gekregen... en heeft nu ook een strafblad in Nederland. Na een paar uur mocht ze weer gaan... maar daardoor was ze dus wel te laat voor haar eigen concert. Ze heeft haar fans beloofd dat ze het goed zou maken... en dat mensen die een kaartje hadden voor gisteravond... iets extra's krijgen bij het inhaalconcert. Op het filmfestival van Cannes heeft Enroa de Gouden Palm voor de beste film gewonnen. De film van de Amerikaanse regisseur Sean Baker gaat over een sekswerker in New York... die gaat trouwen met de zoon van een Russische oligarch. Het weer, op veel plekken zon, behalve in Zeeland. Daar regent het op veel plekken. In de loop van de middag volgt er in het rest van het land ook regen met onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dance show DG Dance for TFM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 Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. De zaterdagavond, de wandering over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De scholen zijn weer begonnen. De zon ging meteen schijnen. Het is echt heel bijzonder. De scholen zijn begonnen en ik had het al een beetje voorspeld. Het is bijna een jaarlijkse koek hè. De kans is voorbij en dan begint eindelijk die zomer. Nou ja, het was meteen nog veel te heet. Wist je nu stel ik in mijn auto moest gaan zitten? Want dan heb je natuurlijk lekker een, een aircoat. Ja, hier in de studio ook natuurlijk. Maar voor de rest is het overal vies, warm. CFM Zandvoort zaterdag aan Voor de muziek van Carlita en Calusa. Het spel in love. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. De eerste uurtje het beste van Dancer. RB. Een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws. De party update. Natuurlijk de tien boven beste platen van de dansvloer. En straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn global house vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskell. En voor nu lekkere muziek. Onderweg uh, Megan uh, Tristallion En Dua Lipa met Swedish Pie. Maar eerst hoor je Sam Fisher met In the City. Door de Joe SLVR Remix. Ik zeg een hele goedenavond. Zaterdagavond, stapavond. En wij brengen je in de moed. are welcome to house music as the piano chords play to the beat we portray we dance into the night until the next day in this city with the house music we play in the club every weekend and on the speakers at home every day we move we jack to the beat in this way it's all about house music in this city we stay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 Ik ben nog niet in de party liggen. Ik ben gewoon een nieuwe. Ik ben een nieuwe. Ik ben een nieuwe. een ben een nieuwe. Ik een nieuwe. minder dan Ik ben een je love is hot, net Pied-O-Man. Bliss me, bliss me met je lippen. You my leg, they kan je niet skippen. Let's go loose, let's go get. Neem een petje af voor je, and that's no cap. Your back, ik heb het, oh snap. Your love is just like hey, Ik droom al maanden van een tripje naar de zon. En dat begon toen ik je ogen vroeg.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 Muziek Maan, tezamen met die de jeugd van tegenwoordig met Naar de Maan. En ik hoorde hem van de week eh, tijdens die actie van Slam FM... met Naar de Maan of 12 of er uh, DA Plus uh, in de ruimte is. En voor Maan en die de jeugd van tegenwoordig... horen we Megan uh, Talion Stallion moet ik zeggen. Tezamen met Dua Lipa met Swedish Pie. En uh, Headhunters, je kent hem wel, die hardstyle DJ... die al ruim 15 jaar in het vak zit... Die stopt met optredens. De 37-jarige artiest die het echte Willem Reberger heet. Merkt dat zijn gezondheid eronder begint te lijden. Ik zie het goed in mijn vel nu, vertelt Reberger in een filmpje op Instagram. Daardoor kom ik even een stapje, even een stapje terug. Een stapje terug nemen en bedenken wat mij eigenlijk gelukkig maakt. Dat is het maken van muziek, zegt hij. En, uh, en hij wil uh, eigenlijk niet meer. Ik treed al 15 jaar op en het heeft ze tol geëist... op zowel fysiek als mentale gezondheid. Dat heeft de DJ toen besluit om te stoppen met optreden. Ik ben klaar voor een nieuwe fase. Een meer gebalanceerd leven. Dat was ik niet als ik verder uh, niets had om voor te leven. Ik hou nog steeds van optreden, maar ik moet, uh, ik moet kiezen. zou ik altijd kiezen voor muziek maken. Dat geeft me verreweg de meeste voldoening. Dus uh, <laughs> geen headhunters meer uh, op het podium. En uh, hij krijgt diverse steunbeduigen van bekende collega's zoals Hartwell. De DJ stopte zelf ook enige tijd met optreden... omdat hij... Ook verwerkt was. Volg je hard, wat een moedig besluit, zegt Hartwell. Het is een eer om met je te mogen optreden, met je te hebben mogen optreden, zegt Steve Aoki. Ik ben benieuwd om, in dit, uh, om je in dit nieuwe hoofdstuk uh, te gaan volgen. Dus uh, ja, hij gaat nog een paar keer optreden. Het is niet dat hij meteen, bam, euh, nooit meer op komt treden. Maar hij begon zijn carrière in 2005. Hij was te zien op festivals als uh, Climax, Defcon 1, Cubase. En van 2010 tot 2020 hij het zijn plek in de DJ Mac Top 100. Een lijst met erin Natuurlijk de beste DJ's ter wereld. En Het zal in het najaar nog optreden op het Amsterdam Music Festival. En ook plant hij een speciale afscheidsoptreden in. En dan uh, gaat hij de studio in en dan komt hij voorlopig niet meer uit. Maar wie weet, over een jaartje of zo zegt hij van: Ah, ik ga toch af en toe weer optreden. Dus uh, we houden je zeker op de hoogte. En uh, het is uh, 2006, zou je bijna denken. Timbaland heeft namelijk weer een nummer gemaakt met Popsterren. Nelly Vertaro, Justin Timberlake... Uh, uh, is Keep Going Up uh, Wordt uh, misschien wel een grote hit Nou ja, meestal uh, Als Timberland ermee te maken heeft uh, En Justin Timberlake en Ellie Vertaro. Dan wordt het zeker een hit binnenkort uh, uh, Als hij geschikt is voor dit programma ik heb een stukje gehoord, dus ik denk dat hij kans maakte om uh, gedraaid te worden in het begin van dit uur. Vier zand wordt ik lul en lul in veel te veel. We gaan terug naar de muziek, want daarvoor zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Disclosure met Looking for Love? Even een langzaam stapje en dan gaan we steeds uh, ja, meer beats erin gooien. Geniet mee met Disclosure.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 for the Night The Nightwalk Main Stage Dat was muziek van Ranger met uh, How It Feels en daarvoor uh, Chris Corey in de Sep Jr. Edit van On Top. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 9 september 2023. Het uh, eerste weekend uh, na de eerste uh, schoolweken of uh, werkweek, Het is natuurlijk mooi het noemt. De meeste mensen op vakantie gehad hè? en nu begint het allemaal weer. De eerste weekje heb je er waarschijnlijk al op zitten. zoals dat beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Nog steeds het wekelijks feestje Brainwash. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Escape. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up, onze eigen Zandvoorts. Raimundo heeft hij in handen. En vanavond heeft hij uitgeroepen Frederik Abbas en MC Roga. Vanavond dus in de Escape, het weekse feestje Rainwash. Laten we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback. Het begint om 11 uur, duurt de, van de verandering weer eens tot uh, half 5 in plaats van 5 uur. In Club Air, en dat is hip-hop en RB. voor meer informatie, afgekorte letters uh, Throwback. Oftewel t a r w b c -k .nl of R.nl. En nog een uh, zo'n feestje: Encore Summer 16. Het begint de klok van middernacht in de Melkweg natuurlijk. Het weekse feestje Encore. Dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, de website aan elkaar geschreven: Anchooramsterdam.nl of melkweg.nl. Dat is Holland's Home of Hip Hop en RB. En vanaf 18, jaar, vanaf 18 jaar ben je gewoon welkom om daar naartoe te gaan. En vandaag hadden we nog een evenementje. Ja, Parels van de Stad Festival 2023, de zaterdag editie. Dus uh, dan is er ook een zondag editie natuurlijk. Het is allemaal in, uh, in uh, Sportpark Riekerhaven. Ja, dat is een uh, bijzonder park. Ik heb er een paar keer uh, op een feestje ben ik daar geweest. En uh, ik hoop dat volgend jaar moeten ze gaan loten wie er een feestje gaat geven. Want er moeten minder feestjes komen in Amsterdam. Dus, uh, maar in ieder geval is om 12 uur begonnen. Parels van de Stad in, uh, in het uh, Sportpark Riekerhaven. En dat duurt tot uh, vanavond 11 uur. En voor meer informatie check de website... Aan elkaar geschreven, parels van de stad.nl, met onder andere op de TikTok stage uh, SFB, Joe Frazier, Sven Elias, Ideal, uh, the Party Squad, Biggie, Flava, en dan hebben we ook nog de Encore X Puna stage met de uh, Joe Win, en nog heel veel andere Wax Friend, S&P komen allemaal voorbij in Prime. En dan heb je nog de Happy Feeling stage? Dat is met uh, Manix, uh, Wouter S en Happy Feeling Sound System. En dan heb je Fuego X Rewind stage? En dat is uh, onder andere met Charlie Fullscale, Walter Lux Expression. En dan heb je nog een uh, Avro Losjes Action uh, go-to. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Dat is uh, allemaal uh, tot uh, vanavond 11 uur. Parels van de Stad Festival 2023. Maar check gewoon de website. Morgen is het ook trouwens in het Sportpark Riekraven Parels van de Stad uh, Festival 2023. Alleen dan de zondageditie. En uh, we gaan door met muziek. Want daar zie ik je aan je radio geluisterd. zaterdagavond de Nightwalk op CFM Zandvoort met nu. Riverstar met een oude gouden klassieker in een nieuw jasje How it feels Most of you bring joy to my mind Things of a past left behind Just to see you fill my heart with so much I feel like a baby with my hands to I'm show you yeah. Nightwolf And let them die Please And let them die One in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. <laughs> <laughs> There's a darkness deep in the ocean, but my head is high in the sky, and angels calling me over, but my feet. Won't Oh, yeah. Ja, dat was muziek van uh, Subfocus, samen met de mensen met Ready To Fly. Ik hoorde hem met tijdens een set van Jesto uh, uh, op uh, Tomorrowland, alweer een paar weken geleden. En daarvoor hoorde muziek van Matthijs Soenblad met No When You Die. Nee, No When You Lie, moet ik zeggen. Klein lettertje, hè? No When You Lie, ik weet, uh, ik weet wanneer je liegt. Uh. En uh, zo werd het even tijd voor de, de, de, de Nightwalk 10, welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de streams, op de festivals en natuurlijk op de radio zeker ook hier bij ZFM Zandvoort. Deze week op 10, Obenglayer en Friday Game met Adore You. Op 9, Another and Able met Relax My Eyes. Op 8 Human Resource en Danny Band met de Dominator, een oude klassieker. Op 7 deze week Riversar met How It Feels heb je er straks gehoord. Hebt. Op 6 Kashmir en Dagé met Brighter Days in de Marco Lives remix. Op 5 Klepto met de Big Easy gaan we misschien straks nog even draaien. Nog een beetje aan het einde van de show. Op 4 deze week Live on Planets en Makers met Downstream. Op 3 Fisher en Attic met Take It Off is gezakt naar 3, wat ik niet verwacht. Deze week op 2 de plaat die wekenlang op nummer 1 stond. Peggy Gow, op Peggy Goon moet ik zeggen met It Goes Like Na Na Na. Dat betekent dat we een nieuw nummer 1 hebben in de Nightwalk 10. Deze week op nummer 1 in de Nightwalk 10. Motchak met Jealous, die extended mix. En die hoor je nu op CFM Zandvoort. Motchak, Jealous, hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Ah, ah, ah. Pals DJs and more Nightwalks main stage hosted by Mario Zenfords Tri Vegas, Like Mike en David Guetta en Afro Bros met Sinos. van samen met uh, Econ. Hè? En daarvoor horen we Adelphi Music Factory met Memories Burning in Time. Beetje rustig plaatje op een goed moment. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouso met zijn global house vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubzijde Italië met DJ Cavascelli. Laatste plaat is uh, Icy Cross met Bittersweet Goodbyes... Ik vind Chesto Hardcore Remix en uh, ja, kleptoon, ik denk niet dat het gaat redden. Maar misschien hoor je die ook nog zo. Ik zeg tot zometeen, na de break.